Naar je voeten. Hé, huh? wat is daarmee? Ja, kijk maar. Vogelpotten. Piep, ik heb vogelpotten! Sssst, anders wordt je moeder wakker. Kom. Wiet-Belle kijkt nog één keer naar zijn moeder. En dan schiet hij samen met Piep als een bliksemschicht de nacht in. I'm gonna Viet kan Piep maar moeilijk volgen. Ja, alleen met vogelpootjes is het natuurlijk ook niet gemakkelijk vliegen. Ze vliegen al een uur. Het vogelbos, gekke naam. De volk met de zeven katten? Wat gebeurt er? Hij snapt er niet veel van. Zijn die katten gevaarlijk? Kan hij nog terug? En is Piep wel te vertrouwen? Zijn er nog andere kinderen in het vogelbos? Hij moet al zijn krachten verzamelen om Piep bij te houden. Kan er niet wat trager? Here's is your captain speaking. We vliegen momenteel op een hoogte van 5000 feet. Het zicht is goed, de koers gestaag. Draag Armin, dat is nou niet zo vleug. Wat is er, al moe? Kunnen we niet even gaan zitten? Zitten, ja. Als ik een stoel had, dan zou ik je er een aanbieden, wiet. Ik kan veel, maar zitten in de lucht is ook mij nog niet gelukt. Ja, maar ik Spek met eieren. Spek met eieren? Ja, meer spek met eieren eten, dat maakt je sterk. Leg je dan een? Wat? Een ei. Jij denkt zeker dat ik alles kan? Het is niet seizoen. In mij leggen alle vogels een ei. Maar mijn armen zijn zo mooi. Oh, zie je al die liedjes daar beneden? Dat is Parijs, de Eiffeltoren. Piep, ik oh. kan niet meer. Gebouwd door meneer Eiffel in het jaar 18. Ja, jij ja, in het jaar 1889 je... 18, door Gustaf. Maar piep, help, piep. Ineens werkt het niet meer. Hoe hij ook fladdert, Wiet is vleugellam. Hij valt. Ah, oh, verdoemen die jeugd van tegenwoordig. Allemaal een grote mond, maar vliegen, Omar. Ik ga doen! Voor, het goed en wel door heeft wat er allemaal gebeurd, heeft Piep hem bij de kraag. Rustig. Rustig. Ik wil niet dood, Piep. Je gaat ook niet dood. Alle begin is moeilijk. Zoals ik al zei, je doet het niet slecht voor een beginneling. Je laat me toch niet los? Natuurlijk laat ik je niet los. Waarom zou ik? Ik weet niet. Wat doen we nu? Maar Ik heb spierpijn. Tja, uh, ik wil naar huis. Wacht, ik weet wel iets. Met Wiet nog in zijn pootjes begint Piep terug naar boven te vliegen. Ja, ze hebben behoorlijk wat hoogte verloren. Ik zal ons Gabriel eens roepen. Waar zou die zitten? Gabriel! Gabriel! Gabriel! Royester, Royester overuit overuit die is nog ver die is nog ver fluitgeluid fluitgeluid Opeens wordt het licht verblindend licht wiet die houdt zijn hand boven zijn ogen als een indiaan eerst ziet hij niets Piep heeft hem nog altijd vast. Dat... Hij kijkt opzij. Je hebt me geroepen, pie Vlak naast piep en wiet biggelt in een schone schijn de vallende ster. We zijn op weg naar het vogelbos. Sorry, we hebben niet veel tijd. Kan je ons een stukje brengen? Pootjes tegenaan, met die luchtvervuiling tegenwoordig. Merci, meneer hier is moe, het is zijn eerste keer vandaar. Wiet is blij dat hij vaste grond onder zijn pootjes voelt. Warme grond, sterrengrond. Piep komt naast hem zitten. Het vogel By the way, hoe is het met vrouwen? Ons mieke, ons mieke. Uitstekend, uitstekend goed, goed. En het werk? Druk, druk. Veel mensen tegenwoordig. Alles oké, okay, Wiet? Ja, ja. Ik ga even liggen. Rust maar even uit. Wiet heeft zijn oogjes al gesloten. Hij ziet en hoort niets meer. Maar hij slaapt niet. Hij denkt, waar gaan ze naartoe? En hoe zou het met papa en mama zijn? Weten ze al dat hij weg is? Zoeken ze al?